Welkom bij Inspiratie Radio. Wij zijn...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 analytisch en empathisch ja. vermogen. Ja. Ja.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 ZANG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 de parikade staan. Want beter een oorlog dan gewapende vrede...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 Of de cliënt. Mm -hmm. uh, uh, ik werk met mensen die voldoende, ik kracht, die voldoende kracht hebben in zichzelf om uh, hun eigen problemen op te lossen. Dus daarmee zeg je stand. al iets over de cliënt ja. voordat ze zo gecoacht kunnen worden. Een soort gelijkwaardigheid ja. bedoel je daarmee? Uh, nee, echt gewoon de... Wilskracht. De, uh,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 Ja, want jouw vriend is hier ja, ook en uh, jullie ja. zijn ongetwijfeld heel vaak ook samen tegen dat soort dingen aangelopen ja. zijn. Want dat is het leuke van, van relaties. Ja, ja, ja, ja de, de grootste coach is natuurlijk een, een natuurlijke relatie. Dat, uh, of perfectionist. Dus dan, dan loopt het allemaal, zijn verleden, verleden weekend, dan weekend samen weg en het liep allemaal net niet. En dan loopt hij daar echt te stuiteren. Dus kun je loslaten. Dat is dus de situatie. Ja.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 Uitzending op uitzending, gemist en dan staat ook: er staan er ook twee websites voor jou erbij. En als jullie die aanklikken, dan komen jullie bij Jan van Gale uit. En onze website is natuurlijk uiteraard zoals altijd www.inspiratieradio.nl. Nou, inmiddels hebben we nog 45 seconden. Voor mezelf, <laughs> Laat maar zitten. Uh, heel even kort: uh, wat doe je verder? Um.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 Dus voor liefde kiezen in plaats van angst.